7 uur, daarnet wel met het NOS-journaal. Minister Schippers benadrukt dat het onderzoek naar hulp bij levensbeëindiging... niet gericht is op verruiming van de euthanasiewet. Schippers zei gisteren dat ze bereid is om te kijken... of de euthanasieregels in de toekomst nog werkzaam zijn. Christelijke partijen zijn bang dat het onderzoek leidt tot verruiming van de regels. Volgens Schippers hebben veel medici, patiënten en familieleden... behoefte aan meer mogelijkheden dan nu in de wet staan. Maar dit onderzoek hoeft niet als uitkomst te hebben... dat de wet dan ook verruimd moet worden, zegt Schippers. De VVD-fractie wil hulp bij levensbeëindiging laten onderzoeken zoeken bij mensen die niet ziek zijn, maar klaar met het leven. Een commissie van wijzen zou zich daarover moeten buigen. België heeft geen nationale premier meer nodig, vindt de Vlaams-nationalistische partij N-VA. Voorzitter Bart de Wevers streeft naar een stelsel met twee vrijwel onafhankelijke deelstaten, Vlaanderen en Wallonië. Brussel wordt verdeeld tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. De koning mag blijven als verbindende figuur tussen de deelstaten. De federale overheid heeft volgens de plannen alleen nog zeggenschap over het leger, het asielbeleid en de staatsschuld. Volgend jaar zijn er verkiezingen in België en de Wever en zijn nationalistische NVA zijn erg populair. De crash van een klein vliegtuigje op de internationale luchthaven van Nashville... in de Verenigde Staten is de afgelopen nacht urenlang onopgemerkt gebleven. Bij het vliegtuigongeluk kwam de piloot, een 40-jarige Canadees, om het leven. Hij was de enige inzittende. Het vliegtuig moet rond half twee nachts zijn neergestort bij de landing... maar het wrak werd pas 7,5 uur later ontdekt door een taxiënd vliegtuig. De piloot had geen vluchtplan ingeleverd... en werd daardoor niet op de luchthaven verwacht. Het weer vanavond droog, vannacht 4 graden in het oosten. Morgen zon en een graad of 12, maar in het westen en noordwesten wat regen. S'avonds breidt de regen zich uit en vrijdag zijn er overal buien. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De files lossen nu snel op. Er staat in totaal nog 30 kilometer. Nog een paar opvallende files. Onder meer dat de A2 van Utrecht naar Denbos. Er staat na een ongeluk tussen beesten en Zalbommel, 8 kilometer. Op de A16 richting Rotterdam, bij knoop het is een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file. En daar is de hoofdrijbaan afgesloten. En nu wordt er over de parallelrijbaan geleid. En op de A58 Breda richting Eindhoven... daar staat tussen knopen de Baars en Oorschot, 6 kilometer... Kilometer. bij oorschot staat een de vrachtwagen stil en die blokkeert daar de rechterrijstrook. Ik ben Henk Schiefmacher, tattoe Ik heb een kleurrijke rechterhersenhelft, de kant voor creatief zijn. Ik ben Anja Stap, klimaatwetenschapper met een uitstekend ontwikkelde linkerhersenhelft om te analyseren. Ik ben Anita de Kasparis, adviseur bij Mazaar, waar we beschikken over een prima linker- en rechterhersenhelft. Mazaar.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 Kijk op daggeefjeom.nl. Ja, want nu is er Nevid Easy. De slimste thermostaat. Regel je verwarming met je smartphone. Hoe simpel kan het zijn? Kijk op nevitnl Slash Easy. Het Nationaal Archief heeft een nieuw publiek centrum. Bezoek de openingstentoonstelling Het Geheugenpaleis met je hoofd in de archieven. Maak een reis langs elf grote en kleine verhalen... en ontdek bijna duizend jaar Nederlandse geschiedenis. Tot en met 29 juni in Den Haag. Combineer de slimste thermostaat met de slimste HR-ketel, de Nefit Trendline. En vraag uw Nefit dealer naar de actieaanbieding. Nefit houdt Nederland warm. Tijdens de herinneringsweken staan we extra stil bij dierbaren die er niet meer zijn. Hun leven, hun liefde en het afscheid dat we van ze namen. Daarom organiseert Jarden overal in het land herinneringsbijeenkomsten, waarbij u van harte welkom bent. Kijk op Jarden.nl. Kom en geef de heimwee een glimlach. Een goed afscheid helpt je verder. Jarden. Dit is Radio 1, de NTR. Dames en heren, goedenavond. Onze gasten brak in 2007 door met de geruchtmakende documentaire... beperkt houdbaar, waarin ze het heersende schoonheidsideaal... van de vrouw meer dan kritisch onder de loep nam. En nu komt ze met Sledvrees, zowel een boek als een film... waarin ze ons verwrongen beeld van de vrouwelijke seksualiteit onderzoekt.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 Als u nog niet weet wat het is, dan weet u dat over een uur wel. Sunny Bergman gaat daar alles over vertellen. Leuk dat je er bent, Sunny. Ja, heel erg fijn. Gisteren boekpresentatie gehad. En nu met, met, met, met ja, een kleine, een kleine, kleine, kleine wallen, wallen <laughs> onder de ogen die gewoon weggetoucheerd <laughs> kunnen worden, uh, zit ze hier aan tafel. Maar voor, voordat we dat gaan doen, gaan wij eerst eens even naar die bekerwedstrijd. PSV Rode JC, Ragnar Niemeij. Ik heb gehoord dat er gescoord is, Ragnar. Zeker weten Petra, dat klopt. Het is na 21 minuten 1-0 voor Roda JC. De bezoekers uit Kerkrade staan op voorsprong in het Philipsstadion. Roda was afgelopen zondag al met 2-1 in de competitie. Te sterk voor PSV. En de man van de gelijkmaker nu, Mark-Jan Vlederes, de captain van Roda. Met een prachtig schot vanaf de linkerkant van het veld. De Moesje heeft een basisplaats bij Roda. De spits, daar kaatste Vlederes mee. En vanaf die linkerkant krult hij de bal... Puntstrafs op gebied. Prachtig in de lange hoek. Voorbij invaller doelman Nigel Bertrams van PSV. Heerlijke treffen van Roda na een sterk openingskwartier wel van PSV. De eerste minuut was niet goed. Toen gaf PSV wat ballen weg op het middenveld. Maar daarna kopballen gezien van Toivonen en Hiljemark. De een wat dreigender dan de andere. Maar PSV loopt tegen een te te tegentreffer aan van mark jan Vlederes. Die nu opnieuw aan de bal is. Heeft dit uh, nog iets uh, spannends in zich deze aanval? Nee, dat is uh, niet haalbaar. De bal gaat over de zijlijn bij uh, de rechtback van Rode J.C. Dijkhuizen. 1-0 voor Roda. Precies halverwege de eerste helft op bezoek bij PSV in de derde ronde. KNVB-Beker. En straks meer verslag van Rachna Niemeyer bij de wedstrijd PSV-Roda JC. Sunny Bergman is uh, mijn gast. Zij uh, is beroemd geworden wegens beperkt houdbaar. Dat was een documentaire waarin ze in alle opzichten met de billen bloot ging. En waar ontzettend over gediscussieerd en gedebatteerd is. Zo erg, volgens mij, Sunny dat je er bijna een fulltime baan aan over hebt gehouden. Een tijdje wel, ja. Vrouwencongressen en mannencongressen en gemeentecongressen en praten Debaten en Debatten her en der. En, ben je ja. je niet gek van. Nou, op een gegeven moment, ja, natuurlijk... Het, het onderwerp zelf... Kijk, iedereen wil zijn, zijn eigen verhaal doen. Dus op, je wil ook daar open voor samen. Op een gegeven moment dacht ik... Oh nee, niet weer iemand die over zijn lichamelijke onzekerheid begint. Maar dat was gewoon omdat het voor mij een totale overkill was. Het was wel heel leuk dat de film ook veel in het buitenland is verkocht. En dan ging ik daarheen of dan werd ik weer uitgenodigd En zag ik ook weer een geheel nieuwe uh, culturele context... rond dezelfde problematiek. En, um, dat en de problematiek. En dan hebben we het over beeldvorming van vrouwen. Ja, en en seksualiteit. Ja, nou en, en beperkt houdbaar ging voor mijn gevoel meer over het schoonheidsideaal. Ja, ja. Ja, en, en daarna is het meer, ben je meer richting seksualiteit, vrouwelijke seksualiteit ge, ge, geschoven. Ja. En, en zo langzamerhand kunnen we gewoon zeggen dat je, dat je een oeuvre hebt opgebouwd, waar aan de derde film uh, in de serie eigenlijk wordt toegevoegd. Die, uh, die, die is vanaf uh, die is 3 november in het AI. Ja, een voorvertoning. Een voorvertoning. Ja. Dat is leuk. Dat is een prachtige theater te zien in Amsterdam. En daar gaat hij dan in première. En hij is ook op 14 november op televisie te zien, je nieuwe documentaire. En die heet Sletvrees. Daar gaan we het over hebben. Maar voordat we inzoomen op wat dat nou precies is, dat Sletvrees, beschrijf je geboortekaartje Dat is heel grappig. Ik, laatst zag ik hem weer en toen dacht ik, jezus, ja, dat kan ik me nog herinneren van vroeger. Het is een, een, een, een vrouw die ligt met gesprekken breide benen en je kijkt... zeg maar recht in haar kut. Maar dat is een soort uh, zwart ovaal. En uit, ze ligt op een grote rode zon. En uit haar kut hangt... een, een baby bungelend... aan de navelstreng... die bijna wordt afgeknipt. En onder... Uh, die baby's zijn allemaal teksten van Gestapo-methode... en vrijheidsstrijders. En het, nou ja, een soort van opruiende linkse teksten. En heel wel onderaan staat Red de Vietnamese baby's... Ja. stort op dit, dit giro nummer We spreken in 1972. Ja. Die tekst is bedacht door je vader, je ja, moeder. Ja, mijn vader heeft, heeft, heeft hem gemaakt. Die is ook heel blij dat zijn geboortekaartje... nu 40 jaar na dato nog... Uh... De geschiedenisboeken uh, ingaat, <laughs> ja. althans in ieder geval in jouw boek... Ook wordt genoemd. Een paar op, opmerkelijke elementen. Is, je zegt een zwarte ovaal hè, ja. waar je uitkomt. Ja. Dat is omdat het toen gewoon geaccepteerd werd dat je behaard was. Ja, misschien. Maar ook dat, je, dat dat zo politiek gemaakt werd, die hele geboorte. Dat is toch ook wel een heel grappige uh, nou ja, twijf... Mijn vader was heel politiek actief en ik heb het idee dat hij gewoon twee vliegen in één klap uh, had. van zo van ja, we doen toch een mailing de deur uit dan kunnen ze gelijk storten voor de Vietnamese baby. Ja, en hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Vind je het leuk? Of... Ik vind het heel leuk en ik... ik... Ja, ik, mijn vader nam me ook altijd mee naar demonstraties. Hij vertelde me laatst, dat, was, dat, dat wist ik niet meer... maar hij schreef voor de waarheid, hè, de, de krant van de CPN. En ik ging vaak met hem mee. En was hij echt een communist? Ja, hij ja, was een communist. En hij vertelde me dat ik ook recensies schreef voor die krant... voor de kinderfilms, dat ben ik vergeten. Maar ik, ja, ik was al heel jongs af aan uh, vrij politiek geïnteresseerd. En hij legde me dan uit, van de linkse partijen zijn... De mensen die, uh, die, die, die zijn solidair. En de rechtse partijen zijn de egoïstische mensen. Dus zo, zeg maar, simplistisch stelde hij mij het politieke landschap voor. Ja, en wat is daarvan overgebleven, dat politiek uh, activisme van je? Nou, ik, ik, heb, ik, heb, ik ben natuurlijk wel ook activistisch bezig, soms. Maar ik... ik In je films bedoel je? Ja, nou, wel? na Beperkt Houdbaar heb ik ook uh, een soort van activistische tak opgezet met de website en toen hebben we een uh, um, zijn bijvoorbeeld de Photoshop vrij logo hebben we of gefotoshopt en konden bladen dat afbeelden bij hun, bij hun foto's. Zo heb jij bijvoorbeeld Playboy gevraagd, Jan Heemskerk, de ja. hoofdredacteur directeur daarvan, redacteur daarvan, om, om zo'n... Zo gefotoshopt ja. logo erbij. Ja, niet, zo, niet omdat we dan tegen Photoshoppen zouden zijn, maar meer om bewustzijn te creëren daarover. Om te laten zien dat iedereen gefotoshopt is die eigenlijk in zo'n blad, in zo'n glossy komt staan. Ja, precies. En dit, dit is natuurlijk al een tijd geleden, toen was, nu zijn mensen zich daar waarschijnlijk meer bewust van, maar toen was dat toch voor, toch voor veel mensen nog een eye-opener. Dat dus de, de sterren die we zien helemaal uh, nou ja, onwerkelijk worden Onlaat gemaakt. worden gemaakt, ja. als ja. Ware, ja. Nou, we hebben toen ook een uh, rechtszaak. Ik niet, maar er zijn mensen die hebben gereageerd op onze website. En die zijn toen een uh, stichting begonnen. Stichting Onbeperkt haalbaar Die heeft een rechtszaak uh, gevoerd tegen een of ander anti rimpelcreme Um, dat, dat hun, hun, hun reclame-uitingen, dat dat niet correct was. Dat de rimpels niet echt verdwenen. Dat soort dingen dus. Maar ik merkte zelf gaandeweg in die tijd... dat ik dacht, het zijn toch twee dingen. Activist zijn en filmmaker. Journalist uh, Cultureel analist of whatever. Um, en in de ene rol raak je toch raak je een beetje je nuance kwijt. Terwijl mijn um, rol als filmmaker of, en nu als schrijver is toch... Alles van alle kanten bekijken. En verschillende nuances. Uh, en kantelend perspectief voortdurend ja. proberen in te brengen. Ja. Het valt me eigenlijk op in de filmsletvrees die je nu gemaakt hebt. Uh, die binnenkort is op televisie is te zien. 14 november. Dat... Uh, dat je eigenlijk heel erg ja, niet je orgasme uitstelt... maar je activisme uitstelt. Tot aan het eind. Tot aan het eind. En dan komt toch eventjes Sunny Bergman. De Goedel Sunny Bergman. Uh, <laughs> nou ja, dat is ook, je hebt ook een eind nodig. Hè? Dus en daarin is... zeg je dan toch even van... jongens, we moeten daarmee ophouden. De wereld moet veranderen. Even ja. kort door de bocht gezegd, ja. toch? Nou... Kon je niet laten. Nee, nou, het is dat je dat zo stelt. Nee, weet je, dan, de mensen komen altijd kijken... of we, als je een film maakt en dan heb, heb je collega's... en die komen kijken en die zeggen... ja, ja we, willen, we willen toch iets meekrijgen aan het einde. En dan zeg ik, ja, maar die hele film is één grote... Meekrijgen. Meekrijgen. En dan ja, moet ik dan zeker. toch nog een soort van... Dus ik heb me wel ingehouden, maar ja, ik denk wel... ik hoop natuurlijk wel dat zo'n film uiteindelijk bijdraagt aan bewustwording... en dat bewustwording bijdraagt aan verandering. Dus, dus ja, wat dat betreft met al mijn werk zit er wel een idealistisch doel achter. Ja, ik snap het. Wij gaan, wij gaan eens proberen te ontvouwen wat je ons allemaal wil laten zien. Ik vertel tegen de luisteraars dat ze kunnen reageren... op onze uitzending via onze website radiokunsthof.nl. Daar hebben we een gastenboek. U kunt ook twitteren, hashtag radiokunsthof. Komt u maar op met uw commentaar. Sunny Bergman is onze gast. U kunt haar ken kennen van beperkt houdbaar de film. Ze is documentairemaker. Ze is ook schrijver, want er is net een boek verschenen. Gisteren zelfs, Sletvrees inzoomen op uiterlijk, seks en cultuur. Het is bijna 400 pagina's waarin ze haar zoektocht... naar de beeldvorming van meisjes en vrouwen heeft vastgelegd. Nou, ik zei al, die, die filmsletvrees, dezelfde titel, die komt op televisie. Maar eerst maar eens even naar dat begrip sletvrees. Ik pak even de kranten bij van vandaag. Mm -hmm. Want ik zie in het parool van vanavond... een artikel over pesten. Uh -huh. En de kop is overal wordt ze nu slet en hoer genoemd. Ja, dat is een manier om meisjes te pesten natuurlijk. Het is een heel negatief uh, woord, slet. Ja, ja. ja. ja je, je, er is ook, ik heb natuurlijk allerlei onderzoeken bekeken. Het, het dubbele moraal is eigenlijk heel sterk aanwezig... vooral bij jongeren. Dus het feit... Dat, dat een, een jongen een player is als hij, als hij veel meisjes versiert en een meisje een, een slet is. Als een ze... player is een positief uh, Ja, het is niet connotatie. zo heel negatief in ieder geval. Het is, het, het, het is een beetje opschepperig, poggerig misschien, maar het is niet... Een slet heeft snel iets vies. Mm -hmm. dat, is, dat is het gekke eraan. Want het wordt ook genoemd een sloerie, een bezem, een afgelebberde boterham en zo is er geloof ik een heel groot... Ja, wat grappig is... Ik heb wat wel... is een bezem? Had ik trouwens nog nooit... Nee, een van... bezem is straattaal. Ja, dat is ook zo... ja dat is ook een, ook een afgelebbende boterham, ja. dat idee. Ik heb wel eens gelezen dat hoe meer woorden we voor iets hebben... hoe groter onze cultu culturele obsessie voor iets is. Dus het feit dat er zoveel woorden zijn, is ook wel tekenend. Ja. Het gaat er dus om dat meisjes en vrouwen... die hun seksuele genoegens uh, laten zien, tonen... dat die al snel in waarde verminderen. Ja, ja. dus dat je bijvoorbeeld... Uh, als je veel seksuele ervaring hebt... dat dat je geen relatiemateriaal bent. Ik heb, ik heb een paar... Geen relatiemateriaal? Ja, dus wel goed om mee seks te hebben. Seksmateriaal ben je dan? Nou. Ja, ja. Okay. Voor, voor mannen. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat alle mannen zo denken. Maar ik... Ik heb heel veel mensen geïnterviewd. En ik merkte toch wel ook bij weldenkende mensen... dat als je dan maar doorvraagt... dat er toch van die kleine dingetjes die, die, die uh, naar boven komen... die doordrenkt zijn van dat, dat waardeoordeel. Ja. Dan hebben we de slet min of meer even gedefinieerd. Wat ja. is dan sletvrees? Ik denk dat sletvrees, want het is natuurlijk een nieuw woord... dat bedacht is door Stella Bergsma, een, een woordkunstenaar. Ik had het op Facebook gezet, wie weet een leuke titel. En toen kwamen er echt honderden. En die van haar, die vond ik echt zo goed. Omdat natuurlijk ook het dus, is een nieuw woord. Ja, nou, ik, zij heeft het bedacht. Ja. Ja. En, het, en, en ik vond hem goed, omdat hij ook een connotatie heeft met smetvrees. Natuurlijk, en, ja. en angst voor iets viezigs. En, en dat is... Uh, uh, de, een slet. Uh, een slet. <laughs> vindt men vaak viezig. Dus um, sletvrees is de angst individueel, denk ik... om als slet gezien te worden en, en maatschappelijk gezien... De, ja, de angst voor de actieve seksuele vrouw... of het, uh, ja, het waardeoordeel daarover. Want de actieve seksuele vrouw helpt al snel over naar... ofwel prostitutie ofwel naar nymphomania. Ja. Ja. Dat, dat is een beetje de gedachte die er eigenlijk nog steeds is. Ja, nou ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij geïnterviewd... die... Uh, die, die die wel heel veel seksuele partners heeft gehad. Dat vertelde ze een keer aan mij. Ik keek altijd een beetje tegen haar op. En ze zat bij mij op de universiteit, want ze was heel stoer... en ze deed altijd wat ze wilde. En ze... Engelse vriendin. Ja, ja. ja, en ze, ze werd ook ineens automonteur. En dat vond ik ook grappig. En, en <lacht> zij zei, zei, zei een keer tegen mij... ja, ik heb een lijst bijgehouden. Gewoon als een soort dagboek. En toen uh, ging ik haar filmen... en toen haalde ze dat lijstje tevoorschijn... en bleek ze met dus 143 mannen... Uh, ze had een aparte lijst voor de vrouwen. Maar met 143 mannen het bed gedeeld. En, en ik vroeg aan haar, ben je wel eens nymfomanen genoemd? En toen zei ze, ja. En toen gingen we opzoeken wat, wat de definitie was van nymfomanen. En het, het was in haar woordenboek was het zoiets van een ziekelijke neiging... een morbide neiging ja, ja. Tot, uh, tot seks. En, en dat, dat bestaat niet voor mannen. Ja, een man kan wel seksverslaafd zijn... maar dan ben je echt de hele dag aan het masturberen en porno aan het kijken. Maar niet omdat je gewoon vaak verschillende partners hebben. Nee, nee. Dus bij, bij een vrouw is het ook meteen morbide Laten dan. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit je film uit de documentaire Sletvrees. Have you had a lot of sexual partners? I've had more than one, yes. Uh, how many? Three, veel, twelf. Not that many, Sletvrees. Right, I say more than 30. Vele kan ik niet zeggen. No, that's I genuinely don't know, but it probably is in the region of three figures 50, 60, 70. I would say at least 1,500 guys. Oh my god. I know, huh? You I, didn't know I that. I thought huh? I was. I you thought, didn't know that, huh? I w that's kind of about where I stopped counting. Dat laatste stel. Dat is echt het. Ja, we hebben de beelden er nu nog niet bij. Ja. Maar dit is een, een zeer opmerkelijk. Dat is een, zijn twee omgebouwde mannen. Hè? Nee, het zijn drag-stelsels. Oh, zijn drags. Ja, ze, ze, ze zijn niet omgebouwd, ze zijn verkleed. Ja, ze zijn verkleed. Ze, uh, die kwamen uit Las Vegas. We gingen, moesten naar Las Vegas om iemand anders te interviewen. En toen zei ik: Oh, misschien moeten we iets. Hebben. Ze hebben daar veel van die drag-shows. Bel eens met een paar clubs. Want we gingen elke keer op reis en dan probeerden we. Van tevoren wat mensen te regelen en spontaan van ja. de straat. En hun, ja. hun hadden, wat... Die ene had ja. 1500 mannen gehad. Ja. En uh, iemand anders, die er veel gewoner uitzag. En, en ook helemaal niet dat ik meteen dacht: daar moet ik eens bovenop duiken. Maar die had iets in the region of three figure, figures. Ja. Oftewel gewoon iets met drie cijfers. Ja. Maar hij kon zelf nog niet een in nee. indicatie of dat nou rond de 100 was of rond de 900, anyway. Uh, maar hij. Eigenlijk ook wel vrij spectaculair. Jij begint gewoon zelf ook keihard cijfers te noemen over je eigen seksleven. Ja. Jij komt met 35. Ja, ja ik heb dat ooit eens geteld met een vriendin ook in een jolige bui. Um, en ik dacht van, ik was gewoon benieuwd. Het was in een interview met drie jonge jongens... waarvan ik wel wist dat ze dat niet heel... Uh, of dat ze me er waarschijnlijk voor zouden veroordelen. Dus ik was benieuwd wel hoe ze zouden reageren als ik dat getal ja. zou noemen. En ze waren geschokt. Ja, ja is, ze vonden het disgusting en uh, dirty. En, nou ja. Het idee dat hun moeder ooit misschien dit ook wel had kunnen doen, was helemaal ouderworder. Ja, maar was... wat eigenlijk ook wel interessant is, dat jij daarmee toch wel tamelijk weer iets van jezelf laat zien. Heb je nog. Uh, schaamte. Nou ja, ja. Ja, ja, wat is schaamte? Wat heb je moeten overwinnen om dit gewoon in de film te stoppen? Ja, Eerlijk gezegd vind ik dat niet zo heel schaamtevol. Maar wat dat betreft heb ik dan misschien niet zoveel last van sletvrees. Nou, het is heel raar, maar ik ga naar voetbal en daar oh. is gescoord. Ja, dat zijn combinaties <laughs> dat, dit hoor. Dat, dat is één op één. Ja, één op één. <laughs> ja. Het wordt steeds gekker in Eindhoven. Want 37 minuten gespeeld in PSV op 2-0 achter tegen Roda JC. Guus Hupperts de doelpuntenmaker als het fout gaat. Bij de hoge bal van Kurto de Roda keeper Schaars krijgt hem, de captain van PSV, halverwege zijn eigen helft op zijn achterhoofd. Verlengt dus onbedoeld en onbewust denk ik ook de bal. Dan ziet Hendricks er niet goed uit, wordt hij afgetroefd op de rand van het penaltygebied door Guus Hupperts. En die lift de bal dan keurig netjes heen over die Nigel Bertrams, de vervanger van Titon die geblesseerd is. En ook doelman Jeroen Zoet niet beschikbaar. Fijne wedstrijd voor hem om te keeper maar niet heus. Maar Roda, dat de minder is van PSV, heel zelden in de buurt komt van het PSV-doel, slaat wel toe op de momenten dat het komt in het strafsopgebied van de Eindhovenaren. Eerst een knappe goal hoor van Flederes. Nu die goal zojuist van Guus Hupperts en een comfortabele voorsprong van Roda JC. 2-0 op bezoek bij het geplaagde op zijn zachtst gezegd PSV. Na 38 minuten leiden de kerkraders dus met twee doelpunten tegen nul in Eindhoven. P.S.V. Roda JC 2-0. Rachter. Niemeijer was dat. Uh, ik praat met Sunny Bergman. Zij is documentairemaker. Ze heeft een boek geschreven. Sletvrees. Inzoomen op uiterlijk seks en cultuur. En dat is eigenlijk ook dat, dat behelst die titel haar oeuvre van de laatste drie films waar ze behoorlijk mee in de kijker is gekomen. De laatste film Sletvrees is eigenlijk op het filmfestival. In première gegaan is 3 november in AI in Amsterdam te zien. Maar uh, is 14 november ook op televisie te zien. En we hadden het over uh, de bekentenis... die je eigenlijk in het begin van, van, de, van, van de film al doet. Namelijk, je komt met je eigen keiharde cijfers op tafel. Ja, ik zei net dat ik dat, ik dat niet 35 waard. En jij vroeg van, wat is dat? En moest, je dat over, moest je iets overwinnen? Omdat ja, je zei, ik jij vond het niet zo gek, toch? Nee, of? maar nu ging ik erover nadenken. Dus, toen dacht ik, eigenlijk toch vond ik het wel weer... Of, of denk je nu mijn moeder luistert? Nou, ja... Nee, want tegenover mijn moeder... vind ik dat niet moeilijk. Alhoewel het natuurlijk sowieso om met je moeder over seks te praten... altijd wel een beetje gênant is. Ja. Um, ondanks dat mijn moeder heel vrij is. Maar... Ik, ik, laatst zag ik het in een interview staan en toen dacht ik wel even... oh ja, oké. Okay. <laughs> dat weten mensen dus Ja, dan. want jij zegt ook vergoeilijkend tegen die jongens... ja, maar ik ben wel veertig. Ja, ik heb een heel neef of, of al. Oftewel, ja. ik heb daar 25 jaar over gedaan. En ja. als je het dan weer zo bekijkt, dan valt, valt het allemaal het weer... Valt mee, ja. ja. Maar je zegt ook, en dat zeg je in je boek... Uh, ik heb er altijd een beetje stoer over gedaan. Wij meiden, vriendinnen onder elkaar giechelen een beetje... Een beetje opscheppen, een beetje zo doen van we wisselen een jongen uit, we gaan hem eens even uitproberen. Ja, nou, dat wat, was een periode wat, toen ja. we, Zeg maar tussen 20 en 25. Dat is een zo. mannelijke manier van met seks omgaan. Ja, toch? ik denk dat, dat het idee wat ik had toen ik begin twintig was, van ik ben gewoon seksueel vrijgevochten. Ik kan precies doen wat mannen. Doen en, um, en, en seks, daar hoort ook bij avonturen. Je komt in nieuwe werelden. Dus dat was, ja, daar praten we heel makkelijk over, ik en mijn vriendinnen. En daar was ook niet dat waardeoordeel. En dat is ook een van de redenen dat ik het later dacht: van laat ik dat onderzoeken, want dat idee van dat vrijgevochten zijn, dat klopt misschien ook niet. Want er zijn ook dingen waar ik me nog steeds wel voor schaam of wat je misschien moeilijker bespreekt. En dat. Dat vrijgevochten waar, we, waar jouw generatie helemaal mee groot is geworden. Ja. En jij eigenlijk zelfs wel in het bijzonder. Dat is niet zo vrijgevochten. Dat, nee, ik denk dat er nog steeds wel heel veel hang-ups zijn. En dat er, en, en dat, dat uh, waardeoordeel over vrouwelijke seksualiteit... daar misschien ook wel ten te grondslag ligt. Ja. Want misschien uh, even ook ter informatie aan de luisteraars. Ik vond zelf een heel grappig stukje. Je hebt een, een Alinea geschreven over je opvoeding. Dat is maar twintig regels, maar eigenlijk in een notendop okay. hebben we gewoon meteen de achtergrond. Die, zal, die wil je ook voorlezen? Dat, ja, ja, heel graag. Mijn ouders ontmoetten elkaar in de tram, lijn 3... ter hoogte van de Marningstraat. Mijn moeder was afkomstig uit een voorname Engelse familie... en had net een studie politiek, logie en filosofie... aan de Universiteit van Oxford afgerond. Ze was op wereldreis gegaan om zich af te zetten tegen haar achtergrond. Die werd gedefinieerd door etiketten en onuitgesproken verwachtingen. Mijn vader was een langharige provo die ludieke acties uitvoerde... Hij was het bastardkind van de nazi-burgemeester en een Twentse dienstmeid... en was opgevoed door zijn grootouders, communistische landarbeiders. Ze vonden elkaar in hun gedeelde interesse voor Marx, geestverruimende middelen en communes. Binnen vier jaar hadden ze een boot in de binnenstad van Amsterdam... en twee kinderen, mijn jongere broertje en ik. Samen met andere hippies uit de buurt zetten ze een alternatieve crash op. Al snel leidde de vrije seksuele moraal onder de ouders tot partnerwisselingen. Mijn moeder verliet mijn vader nadat ze verliefd was geworden... op een knappe man met snor en dwarsfluit. En voer met mij, mijn broertje en mijn nieuwe stiefvader Peet de stad uit. Een knappe man met snor en dwarsfluit. Vind ik een hele leuke zin. En dit is eigenlijk... Een, we hebben meteen een beeld vanuit uit wat voor Nestje komt. En... Dat staat op gespannen voet eigenlijk inderdaad... Met, met de beperkingen die je jezelf dan toch blijkbaar oplegt. Of, of, of de, het gebrek aan vrijheid eigenlijk... die je bij jezelf ervaart als het seksualiteit betreft. Wat, wat maakt het zo ingewikkeld om vrijgevochten te zijn als vrouw? Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. Want ik dacht, van ik, ik heb natuurlijk wel de opvoeding gehad... Waar, wat dat mogelijk zou moeten maken, maar... Ik ben niet immuun voor de, voor de maatschappelijke rol, rollenpatronen... Die, waar wij aan onderhevig zijn. Dus dat, dat afpellen van al die beeldvorming over wat, wat vrouwen opgelegd wordt... en mannen trouwens net zo goed... dat is iets wat ik natuurlijk in al die films probeer te doen. En, en, en misschien voel ik het wel... Heftiger omdat mijn jeugd niet zo was. Dat, dat, dat denk wat, ik wel. Is, wat is het hardnekkigst? Wat je bij jezelf uh, ziet. En wat moeilijk te bestrijden is. Wat betreft seksualiteit ja. bedoel je? Um, ja, ik denk toch. Bijvoorbeeld. Ik denk dat vrouwen heel moeilijk gewoon kunnen zeggen. Ik ben geil. Hmm. Dat dat... dat, dat misschien schaamtevol is. terwijl Ik denk, denk ook dat het bij mannen gezien wordt als een natuurlijke drang. Die moeten nu eenmaal. En vrouwen worden geacht responsief te zijn. Ja. En dat geldt voor jou dus ook? dat het ingewikkeld is om je seksuele lusten, je lusten te nou ja, laten zien. Het is zien. natuurlijk anders in een relatie, want, want dan wordt het vertrouwd. En het is trouwens ook soms juist bij een totale onbekende... kan je je ook weer helemaal vrij voelen. Het hangt, het hangt wel heel erg af met wie je bent. Want als je voelt dat die andere geen waardeoordelen heeft... Dan kan je je vrijer voelen. Maar je maar gaat ik heb... in je boek best met de billen bloot, want eh, nou, ik ga ik... niet meer billen en bloot zeggen. In zin. <laughs> dat vind ik nu daar denk je toch aan? Ja, daar ze... ja, denk je toch aan, want ik vind het voorkomen ongepast. <laughs> maar je vertelt dus eh, over een aantal avonturen die je hebt gehad, voornamelijk op reis trouwens, maar dat je dus gewoon schaamteloos een briefje, waar ja, was... legt met van dit is mijn nummer of dit is mijn hotelkamer, kom maar langs, of dat je dan toch. Eh, dat was da een van de voorbeelden. Dat is heel die... vrijgevochten. Ja, die ik me herinnerde al in Kenia. Was dat, was ik aan het filmen. En dat ik zo'n mooie barjongen en heel lief. En zo zag hij eruit. En dat ik gewoon mijn hotelkamernummer op een briefje, zonder iets te zeggen, naar hem toeschoof. Ja. En. Als ik er nu ook aan denk, terugdenk, denk ik, hè? Maar, hoezo deed ik dat? Dat ik dat gezien heb. Heb je daar een antwoord op? Ja, ja, ja, ja Nou ja, hij, hij, kwam dus een uur later op mijn kamerdeur kloppen. Hij, die mannen zijn ook met een natte vinger te <laughs> Nou ja, die, volgens mij, die was totaal geschokt, ge want het was niet een, een buurt waar veel witte vrouwen kwamen. Maar, maar wat ik interessant vond, niet. Dat ik daarover wil opscheppen, maar ik had dat voorbeeld um, uh, uh, opgeschreven in mijn boek, omdat het wat daarna gebeurde, toen hadden we seks en toen brak het condoom. Hele fijne seks hadden we, maar toen brak het condoom en toen ging er toch door me heen van: nou heb ik aids als straf. Zo gewoon even heel soort ja. uh, onwillekeurig. En het waarmee, was, waarmee ja. je meteen je eigen handelen veroordeelde. Dus. Precies. En hij, was, hij, hij ging ook huilen, want hij dacht ook dat hij aids had. Omdat hij dacht, witte vrouwen die met de Afrikanen naar bed gaan... die hebben allemaal aids. Wij, wij nemen even een slokje water. Dit is verkeersinformatie. Een okay. paar files allemaal veroorzaakt door ongelukken... op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Zalbommel 9 kilometer. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, nog 5 kilometer tussen Zwijndrecht en Knopend Ridderkerk. Er is daar maar één rijstrook beschikbaar op de hoofdrijbaan. Het verkeer kan wel via de parallelbaan. Op de A20, hoek van Holland-Gouden bij Kleinpolderplein... 2 kilometer door een aanrijding. Daar is de rechte rijstrook dicht. En nog eentje op de A27 van Utrecht naar Breda bij Industrieterrein Avelingen, 2 kilometer. NTR Speciaal voor iedereen. Sunny Bergman is mijn gast. Ze is documentairemaker. Ik heb het laatste, nou, bijna een half uur nu gebruikt... Om, om het over haar seksleven te hebben. En dat is een machtig, interessant onderwerp. Maar waarom hebben we het daarover? Want dat is ook belangrijk. Omdat ze er een film over heeft gemaakt over het begrip slet, vrees. Omdat ze er een boek over heeft geschreven. En waar het uiteindelijk om gaat, is dat zij onderzoekt... met camera en pen, of met denken... Uh, hoe, hoe de vrouwelijke moraal in elkaar zit. Waarom wij ons als vrouwen of meisjes gehinderd voelen in ons handelen. Terwijl bij mannen heb je altijd het idee van... nou, vinger in de neus en uh, verder geen enkel probleem. En dat gaat ze makkelijk af. Bij vrouwen hangt er heel veel oordeel aan. De manier waarop je dat in de film doet, uh, Sunny. u mag overigens reageren op deze uitzending. RadioKunsthof.nl is ons gastenboek van de website. En u kunt ook twitteren, hashtag RadioKunsthof... Um, de manier waarop je dat doet in de film is, is bijzonder en, en zeer doeltreffend. Je lokt mensen in een tentje, een heel klein tentje met een luchtbed... en wat lekkere lakens en, en, en dekbedden en kussens... En, en die laat je daar liggen. En die laat je vertellen over, over seksualiteit. Ja, en ik zit buiten, dus zij zien mij niet. Zij kijken omhoog en ze kijken wel recht in de kamer. En mijn, mijn stem komt als het ware ja, van, van uit de nok van, van ja. de tent. Maar hoe en, ben je op dat idee gekomen? Nou, komt ik, ik heb het doen? samen bedacht met Tamara Vuurmans, creatief producent van de film. En we, we hadden eigenlijk zoiets van, ja, we moeten heel veel ervaringen verzamelen. Want alleen mijn eigen ervaringen, dan wordt het te particulier. Want uh -huh. seksualiteit is toch ook wel heel verschillend voor mensen. Um, en ik moest denken aan achterwerken in de kast. Maar toen zaten we dus daarop verder. Dat is leuk, een soort bekentenissenhokje. Dat maar, was een poppenkast met gordijntjes. En die gingen dan open en dan wilde iemand iets zeggen. En ja. gingen die gordijntjes daarna weer dicht. Ja. En van de VPRO ja. natuurlijk. En toen dachten we... ja, maar dat is ook weer te zwaar om mee te dragen op reis en zo. Ja, kunnen we dat decor nog ergens vinden? Maar toen, toen dachten we aan dat tentje. En, en dat mensen liggen, dat is ook volgens mij wel heel fijn voor ze. Dat stelt ze open om ja. echt uh, grote privézaken met ons te delen. Want de mensen zijn, tenminste de mensen die we uiteindelijk in de film zien... behoorlijk openhartig over hun seksleven. Heel erg, ja. Ja. Welke, wat, wat, wat was de centrale vraag die jij graag beantwoord wilde zien eigenlijk? Nou, zijn, zijn vrouwen seksueel gezien vrij? Ja. Dat was, dat was wel waar. Maar ik had natuurlijk allemaal subvraagjes. Ja, ja, ja. Dat was de, de hoofdvraag. En die ja. vraag stelde je ook nergens zo. Nee, maar... Dat is een onmogelijke vraag eigenlijk. Ja, nou, het probleem is als je die vraag stelt, dan gaan ze een mening geven. En ik wou ervaringen. Ja. Ja. Dus je stelt vragen als hoe vaak doe je het? Hoe vind je het? Kom je klaar? Uh, heb je wel seks, terwijl je er echt niet zo zin in hebt? hebt dat, vond ik, dat vond ik ook best wel een eye-opener. Want dat heb ik ook uh, in mijn boek beschreven. Dat ik ook in die vrijgevochten tijd ook best wel wel eens iemand meenam. En dat je dacht, nou het is eigenlijk niet zo leuk. Maar nou ja, laten we het maar doen. Want het is meer gedoe. Om iemand te weigeren. Je hebt meer debat erover en gedoe. Ja, ja, dus. Maar en dat ik dan later dat ook veroordeelde van mezelf. Zo van. Of veroordeelde, maar dat ik me daar een beetje voor schaamde. Zo van. Dat is ook niet heel cool om vooruit te komen. Van, en toen, toen. Dat trof je ook bij de vrouwen in de tent. Ja, heel veel vrouwen eigenlijk. Die, die zeiden van ja. En vooral ja, misschien ook in langere relaties dat, dat je dan van nou ja, geven en nemen. Maar het interessante daaraan is dat Ellen Laan, de seksoloog die ik interview... die zegt van ja, het probleem daarvan is als je dat te vaak doet... dan leer je je hersenen dat seks niet zo leuk is. En daardoor zakt dus ook de zin in seks. Juist. Yes. Want het idee is, mannen hebben veel vaker zin in seks dan vrouwen. Mannen, mannen hebben een grotere biologische aandrang. Nee, zegt die Ellen Laan, we hebben, uh, mannen hebben misschien wel vaker zin in seks... maar dat komt omdat ze ook vaker plezierige seks hebben. Het komt, zegt zij heel expliciet, omdat ze 98% van de tijd tot een. Uh, tot een uh, 95. 95 ja. ook. Ik had het al iets upgekeerd. <laughs> ja. Tot er orgasme komen. En vrouwen niet. Vrouw 50, 50. Ja, ja, onder de 50. Dus als je orgasme dan als criterium neemt, dan zijn mannen succesvoller in hun. Uh, in hun seksuele. En daarom beleving. willen ze herhaling. Ja, en, dat, en dat, dat vind ik wel herkenbaar. Want je weet zelf, misschien ook wel in een tijd dat je hele goede seks hebt, heb je steeds meer zin in seks. Dat, dus het, een, het, het, het, ene... het sport elkaar aan. Ja, en, en het interessante om het weer terug te koppelen naar sletvrees, is dat, dat Ellen Laan ook zei van op het moment dat er een negatief waardeoordeel is op vrouwelijke lust, vinden vrouwen het moeilijker om klaar te komen. Want om klaar te komen moet je een bepaalde am, am, amig amigdala? weet je dat nee, deel ik, van ja, je hersen? Ik, ik, ik, ik zit nu wel heel erg op te schrijven van scrabble woorden en zo, ja. maar. Nee, er amigdala, is een deel in je, ik, in je hersenen. Oxytocine, dat weet ik dan weer wel. Oké. Okay. Dat is ook heel belangrijk. Dat, ja, schijnt. Maar daar waren we het. Nou goed, ja, goed zijn we het nog niet over nou, Nee. Maar de, een deel van je hersenen moet je kunnen uitschakelen en dat is het angst en controlecentrum om te kunnen klaarkomen. En op het moment dat je ja, te veel dat bewustzijn nog hebt, kan je niet makkelijk klaarkomen. Deze theorie Strook niet helemaal met die van een man die je ook geïnterviewd hebt voor, voor uh, sletvrees. John Gray, de schrijver van de internationale bestseller Men Are From Mars, Women from Venus. Ja. Nou, dat is een boek dat, dat ligt, ik wil niet zeggen op ieder nachtkastje, maar het is zeer veel gelezen. Uh, en hij uh, vertelt eigenlijk in dat, in, in dat fragment waar we nu gaan luisteren. over hoe carrière van de vrouw de seksuele behoeften van een man zou kunnen uh, beïnvloeden. Um, als mannen in een vrouwenrol zitten, ik, ik probeer het even een klein beetje samen te vatten, maken ze minder testosteron aan. Tenminste, dat is wat ik er ongeveer van begrepen, of heb ik niet goed opgelet in Nee, nou, ik weet niet welk stukje je laat Nou, laten ja. we maar eerst okay. even luisteren. Key factor here is that for women to enjoy sex, she needs to have oxytocin. And simply being in the workplace tends to raise testosterone that inhibits the production of oxytocin. They think just intercourse is going to do it for her. If she was pumped up with full of oxytocin, oh, you put it in and it's done. But she's not that way anymore. Women need more stimulation. Because for women and sex, it's about learning to generate in her the desire. Men are born with the desire. It happens every morning. It's automatic if he has healthy testosterone levels. So I myself work really hard. My partner is looking after the children. Do you think that is a danger of creating sexual problems in my life? Yeah, and that becomes, a, that becomes a new challenge that couples are facing today. Uh, rarely am I successful in bringing back a great sex life for them. You can already do a test on him and just see if he has an erection every morning. If he has an if he has erection, he then he's still got his testosterone. But how old is he? 40. Well, it's, still, it's good. Most guys at 37 start losing that. So he's still got it there, which I don't know how long he's been taking care of the children. How long has he been taking care of the children? Eleven years, and he doesn't have a job. Well, he works as a musician, but in the weekends. Well, he does have a job. Then he works as a musician, and he's doing his passion. And it's a little different with musicians and creative people. Creative brains tend to have more of a female side, so that's probably why he's adjusted to this. And that's that's right, okay. Why he still has his erections? Well, as long as he's having his erections every morning, that's a good thing. Nou, dit was uh, dus een, een wonderlijke conversatie die jij hebt met, uh, met de man van uh, Men Are From Mars, Women from Venus, John Gray. De uh, man geeft eindeloos veel lezingen over de hele ja. wereld en het heeft een. De allerergste, volgelingen. sorry. Wa, wat, wat ik. Wa, ja, maar, jij, jij staat met je handen voor je hoofd. Nou ja, de, de, dit was een van de ergste mensen ooit voor mij om te interviewen. Want het was een soort mitrailleur aan uh, Meningen. Uh, Quotes, zeg maar. Er ja. was totaal geen dialoog mogelijk. Dus ik moest er echt zo. Het, het batten, zeg maar, erin. Maar het allerergste wat hij dus nu, wat hij nu ook zegt, is dat doordat vrouwen werken. Uh, Maak ze iets aan... waardoor ze die oxytocine stopt. Testosteron maken ze ja, aan. Ja, en dat is verschrikkelijk. Dat wij, maken mannen wij, aan, dat moeten vrouwen nee, niet aanmaken. Precies, en hij. wij doen dat nu door te werken. Nou, funest. Ja, en hij refereerde tijdens ook. deze uitzending ja, ja, gewoon <laughs> nooit meer doen, dood nooit meer de, werken. Dood in de pot. <laughs> want hij refereert ook de hele tijd... Uh, uh, tijdens het gesprek zit niet in de film... maar hij de hele tijd aan oervrouwen. Die hadden nog wel fantastische seks... want die wisten tenminste... Die bleven bij hun vrouwelijke zorgtaken. Hij suggereerde ook dat als wij dan gaan stofzuigen, dat we dan weer zin krijgen in seks. Ja, en is dat met name de stofzuiger die. De... Nou ja, goed. <laughs> uh, maar Dwijlen. Uh, uiteindelijk komt hij bij jou terecht, of jij manoeuvreert het ook zo dat het bij jou terecht komt. Jij vertelt namelijk in, in het slot van, van dit uh, ja. fragment dat jouw uh, partner, je vriend, je man. Uh, thuis met de kinderen is en een artistiek beroep heeft, ja, en toch nog steeds een ochtenderectie, terwijl dat volgens hem eigenlijk niet meer totaal onmogelijk, onmogelijk ja. is, omdat maar hij... dan weet hij het goed te draaien, want hij heeft een creatief beroep en die zijn vaak veel vrouwelijker. Hoe vind jij uh, hoe, hoe is het voor jou dat nu iedereen weet dat, jou, uh, dat jouw man elke ochtend een erectie heeft? Ja, dat is. Nou ja ik vind het niet zo leuk voor David, want dit wordt dus altijd uitgelicht. Het ja, is heeft echt... toch logisch? Ja. Je hebt nou, het erin gelaten. Ja, maar ik had niet gedacht het... het... is toch vrij normaal? Ik bedoelde, voor mannen ik weet niet. Maar... Misschien wel, maar misschien wordt het niet gezegd. Nee. Nou ja, goed. Sorry David, dat het nu weer genoemd is. <lacht> <lacht> maar, nee, maar dat, dat, het gaat mij er gewoon om wat de grenzen zijn van een maker ja. om iets van nou, zichzelf te laten zien. Ja, dit was misschien wel op het randje, maar ik ik heb het wel met hem besproken van vind je dat erger? En hij zei nou het is niet gênant. Op het zich is eigenlijk gênanter als je helemaal niks meer klaarspeelde Precies. Toch? Dat is misschien moeilijker om toe te geven. Ja. Maar ik heb, hij heeft wel gezegd bijvoorbeeld we gaan het niet over ons seksleven hebben. Dat, vind, dat vindt hij te privé. Dus dit, dit was dan Dit niet, is de grens als ja, het ware. Ja. Of is dit over de grens? Nou ik denk dat het in de film vond hij het wel oké. Okay. Maar dat, dat, dat we er, er nu, nu vijf verder. minuten op de radio ja. over hebben is iets minder. Sorry, David. Ja. Maar interessant is toch dat deze, deze John Gray... die is waanzinnig populair. Dat boek ja, ik las door. ergens dat het beste non-fictie boek ever is. Er zijn heel veel mensen die deze theorie ook aanhangen... die ja. hij nu verkondigt. Die ook zeggen van vrouwen zijn mannen geworden uh, doordat de, de, dat ze testosteron aanmaken... omdat ze in een andere rol gaan zitten... Uh, jij ergert je eraan? Ja, yeah. ja, ja. Het verschil denken is eigenlijk de laatste tijd weer een beetje in de mode gekomen. Hè? Ook met Dick Schwaap en mannenhersenen en vrouwenhersenen. En Precies, dat is... Dick Schwaap die, die zegt eigenlijk: van het verschil zit hem al in de hersenen. Precies. En dat is voor mij ook wel een heel belangrijk feministisch thema. Omdat ik denk dat het, het consolideren van verschillen het zeggen. Door te zeggen, het is van nature verschillend. Dat, dat, dat uh, betekent ook een gevangenisschap. Dus door te zeggen, mannen zijn zo en vrouwen zijn zo. Uh, als je dan... Veroordeel je iemand eigenlijk tot die, tot die, tot die, tot die rol. rol? Ja, en ik, ik heb helemaal niet bij alle dingen... Dat ik daar pas. Ik ben niet van nature bijvoorbeeld heel goed in het huishouden. Helemaal niet. Of ik ben wel goed in kaartlezen. Ik bedoel, bedoel maar even om ja. kleine dingetjes te en, en daardoor irriteert het mij heel erg. Van, ja, waarom zouden we onszelf zo gevangen laten zetten. Door, door, door dat soort stereotypen. En, en er dan ook nog een wetenschappelijk sausje overheen. Te gooien. En, en de mensen zoals John Gray, maar ook Dick Schwab... Die, ze, die, die pretenderen wel dat ze objectieve wetenschap verkondigen. Terwijl ik denk, het is natuurlijk ook een ideologie. Maar zij zeggen ook, er is een illusie van de gelijkheid. He, in de jaren zestig en zeventig, uh, onze generatie... onze generaties, moet ik eigenlijk zeggen, want we, uh -huh. wij schelen tien jaar... Die, wij werden toch een beetje met de illusie van gelijkheid opge, opgevoed. Nu maak jij deze film en eigenlijk blijkt onomstotelijk dat de verschillen nog net zo groot zijn als altijd? Of zie ik dat verkeerd? Ja, maar ik, Is dat ik, alleen maar gedrag? Of, of hoe, hoe, hoe, hoe moet ik daar dan naar kijken? Nou, ik denk dat... Ik heb met mijn film in, in, in mijn boek natuurlijk niet proberen te zeggen... dat de verschillen onomstotelijk zijn. Ik, ik zie wel verschillen in de manier waarop uh, mannen en vrouwen dingen beleven. Maar ik denk dat dat heel erg... Uh, komt door de manier waarop we geprogrammeerd worden. Er is ook zoiets in de hersenen als neuroplasticiteit. Op het moment dat je iets heel vaak... Um, een verwachtingspatroon aangeleerd krijgt... vormen de hersenen zich daar naartoe. Mm -hmm. Dus, dus we, ja, we, we worden ook wat er van ons verwacht wordt. Is dat uiteindelijk ook wat de conclusie is wat jou betreft... van, van deze film, maar eigenlijk het hele drieluik wat je nu hebt gemaakt? We worden wa wat er van ons verwacht wordt... Ja, voor een groot deel wel, denk ik. En, en, en ook mijn doel is om daar een beetje aan, aan te schaven. Om andere verwachtingen erin te brengen. Ik vind het bijvoorbeeld ook heel belangrijk... dat, dat we een breder palet aan vrouwelijke voorbeeldfuncties... te zien krijgen op televisie. Omdat, ja, dat blijkt gewoon... dat jonge vrouwen zich daaraan op kunnen trekken. Als je nooit het idee hebt gehad... dat je een wetenschapper zou kunnen worden... omdat je ze nooit op televisie ziet, vrouwelijke wetenschappers... dan... Uh... Als je net als je het roze stofzuigertjes voorgeschoteld krijgt. Dan, dan ga... in, de, in, de, in de speelgoedfolder van Bart Smit. Ja, daar refereer ik aan. Ja. ja, maar aan de andere kant. weet jij natuurlijk ook dat er altijd wordt gezegd. vrouwen doen altijd zo bescheiden over zichzelf. En daarom zitten ze niet te kakelen in al die talkshows. omdat ze eigenlijk nooit van zichzelf durven te zeggen. dat ze iets goed kunnen. Ik denk dat, dat het een en ander namelijk. Nee, nee, maar ik denk dat het natuurlijk. Waarom zijn ze bescheiden? Omdat het ons niet is aangeleerd om onszelf op de borst te kloppen. Het is niet, ik, ik zou dat niet terug willen voeren naar een, een of andere hormonaal uh, level huishouding. Het ja. nee, is aangeleerd gedrag. Ja. Krijg je iets voor elkaar daarmee? Merk jij dat uh, je hebt met, met uh, beperkt houdbaar heb je echt wel een steen in de vijver gegooid, en, en niet een kiezelsteen, echt een flinke steen. Het heeft ook niet een gewone rimpeling, maar echt een grote golven, uh, dijnende golvenmassa uh, veroorzaakt. Gebeurt er dan ook iets? Want jij ziet heel veel mensen in het land, jij spreekt met heel veel meisjes nou, ik, wat, en vrouwen. Nou, is Ja, ik denk dat er wel wat gebeurt in de zin van dat ik in ieder geval merk dat heel veel meisjes die film op jonge leeftijd beperkt haalbaar dan hebben gezien en dat dat een eye-opener voor hun is. Uh, dat gebeurt. Ik denk dat ook wel maatschappelijke instanties... bijvoorbeeld de, om maar wat te noemen... de Vereniging voor Plastische Chirurgie heeft zich wel laten beïnvloeden door het debat. In dus welke zin? Ze hebben bijvoorbeeld de leeftijdsgrenzen... wat ze adviseren, waarop jonge meisjes... zonder toestemming van de ouders... iets kunnen laten uitvoeren, omhoog. Gebracht van, van naar 16 20 naar 21. Van 21 ik, ja. volwassenheid. Ja. Dus. Nou ja, dat soort dingen... Dat, dat, dat, daar ben ik dan wel blij mee. Maar vooral de bewustwording... Ja. We krijgen wat reacties binnen. Ik had niet anders verwacht trouwens. Tim Hofman die zegt uh, op Twitter... ...dus vrouwen, huil, bid, lach, werk en neuk gewoon als je daar zin in hebt. Eerlijk, tot zover. Nou, dat is wel heel duidelijk. Uh, ik had ooit een vriendin die een plakboek met pasfoto's van haar bedpartners bij haar uh, hield. Dat was lachen. Dat gebeurt dus ook gewoon... Uh, wat is de definitie van met iemand naar bed zijn geweest? Vraagt Valentine zich af. Mijn ervaring is dat dat voor heel veel mensen verschillend is. Vaak telt voor vrouwen het alleen. Het naar bed gaan dus als er penetratie heeft plaatsgevonden. Alle andere handelingen waar men geheel naakt bij is. Telt niet mee voor het lijstje. Voor homo's telt dit vaak wel mee. ja. Ja, daar hadden we gisteren ook nog een discussie over. Ja, ja oh, okay. mensen vroegen: maar jij ja, de pijpen telt dat ook voor, voor, voor het lijstje? Weet je, Nina, ja. moet dat echt? Jongens, nee. allemaal. Nou, het telt allemaal, telt het mee? Ja, ja. nou ja, het is natuurlijk een beetje uh, het is een, een kunstmatige discussie, en... ja. toch? Vind je niet? Of nou ja, we kunnen het wel het hele rijtje wel even afgaan, maar daar gaat het <laughs> niet om. Uh, we hadden het al even over um, een sleutelscène uit je carrière, hè? Dat is die scène bij de Amerikaanse dokter Madlock. Ja. Je beschrijft hem ook zeer uitgebreid in het boek. Het boek is eigenlijk opgedeeld in diverse hoofdstukken. Maar eigenlijk gaan ze allemaal over... Het werk wat jij doet, beperkt houdbaar, dat was de eerste. side of Sex. En dan uh, uh, Slechtvraze. Ja. Die drie projecten die, die worden hier eigenlijk helemaal uit de doeken gedaan. Hoe je gewerkt hebt, hoe je, hoe je erin stond, hoe je er tegen aankeek. Nou ja, en ook wel veel research die ik niet kwijt kon in, in, in de films. Precies, ook uh, verhalen die, die buiten de boot zijn gevallen. Ja. Dan hebben we het over die, die sleutelscène: hè? De, de, de, de scène waarin je waarin je met de camera in de hand op de behandeltafel ligt bij dokter Medlock. En, en die beoordeelt eigenlijk wat er allemaal aan jouw lichaam... in de eerste instantie aan je vagina... maar daarna ook aan je hele lichaam moet gebeuren... om er een beetje wat van te maken, als ik het goed begrepen heb. Um, wat heeft die scène uiteindelijk teweeggebracht? Bij mij? Nee. Oh. <laughs> maatschappelijk. Uh, maatschappelijk. Nou, ik denk dat door... door wat het grappige was die wat die, wat die dokters zei over wat er bij mij zogenaamd veranderd zou moeten worden. Was niet zo heel veel anders. En in die tijd hadden we nog heel veel Make Me Beautiful programma's. En dan had je ook heel veel vrouwen die door een soort neutrale voice over werd gezegd. Dit moet weg, de hangwangen. De dit ja, vaak de... werd er dan met stiften Precies, worden er dan tekeningen ja. op je lichaam En gemaakt. dat vonden mensen heel normaal. En ik denk dat dat er heel erg te maken heeft met het perspectief. Het was een soort neutrale zogenaamd objectieve voice-over... die zei, dit is fout, dit is fout, dit is fout. Ja. Maar doordat ik zelf de camera deed... en dat is, dat is wel een beetje een stijl van mij... waardoor ik hoop dat de kijker zich met mij kan identificeren... en met mij meeleeft... en ook mijn perspectief op de wereld uh, een beetje meekrijgt. Want dat doe je altijd in, ja. in je films? Ja, ik doe altijd meestal zelf camera. En, en, en, en daardoor denk ik dat mensen het veel schokkender vonden... Dus van, jezus, wat, wat, wat zegt hij allemaal? Wat een eikel hoezo? En je keek ook tegen jouw knieën aan. Dus ja. je, je zat meteen zelf ook in een soort verwrongen situatie. Ja. Ongemakkelijk. Ja. ja, en ik denk dat ik er vrij normaal uitzie. Dus dat mensen zoiets hebben van, hoezo? Wa wa waarom moet dat allemaal veranderen? Ja, oh. goed, ze zagen mijn vagina natuurlijk niet. Maar die is ook vrij normaal. Heb jij voor die scène uh, iets moeten overwinnen eigenlijk? Om, om dat ooit uh, te doen? Ja. Mm. Of ben je dan toch in die zin wel een vrijgevochten meisje? Nee, maar ik heb wel altijd op een bepaalde manier het gevoel dat de camera als een soort niet een wapen, maar dat het legitimeert. Snap je wat ik bedoel? Dus als ik iets, ik, ik omdat heb, het werk is. Ja, dus. en ik heb dan geval, valt heel veel angst en schaamte valt weg, want dan. dan dan ben ik gewoon al bezig met, dit wordt de gekke scène. Ja, ja. maar je zegt, schrijft in je boek ook. Maar ik heb wel gewoon... Uh, ik heb wel uh, mijn vagina laten zien voor geld. Want ik was aan het werk. Ja, dat schoot wel even door mijn hoofd. Van, oh, ik ben een hoer. Of zo. Dus, <laughs> zo dus dat weer is ook weer zo'n oordeel. Precies, ja. dus er is altijd een stem. Ja. Eigenlijk. Ja, ja dat, dat soort, dat soort gedachten. Maar ik vind het ook weer interessant om dat dan weer te analyseren. Daarom, dat, dat vond ik fijn van het opschrijven. Dat je al die verschillende uh, gedachten kon beschrijven en daar ook gelijk weer over ja, een observatie op los kon laten. Ja. Eigenlijk was ik uh, misschien nog wel meer verbaasd... en is dat voor mij ook een sleutelscène geworden... Uh, op een veel eerder punt in je carrière. Namelijk toen je door John de Mol, de grote John de Mol... op het matje werd geroepen vanwege een stukje wat je had geschreven... over een gastrol in de Vlaamse pot. Ja. En uh, wat... Ja, dat ik... Dat, dat mijn vader zei... vind dit, ik interessant voor de biografie ja. van John de Mol ook. Ja, ik... ik ik wist dus niet meer welke producent het was. Maar mijn vader zei, dat was echt John de Mol. Maar ik, had een, ik, ik schreef dus voor een jongerenblad. En ik, ik, ja, ik, ik deed een acteerklus. En toen beschreef ik een dag op de zet van de Vlaamse pot. En ik was kritisch over hoe die figurantes behandeld werden. En, ik was, was, en, en, en die regisseur, die, dat was een heel knap meisje. En die werd over haar grappen gemaakt. Dat kon ik horen, want ik werd rondgeleid van Wat een lekker wijf. En... De, de, de, de. en, en toen vroeg hij haar haar nummer. En toen dacht zij, oh, ik ben ontdekt. En dus dat vond ik een beetje zielig. En dat, dat had ik opgeschreven. Zo, van, zo, zo gaat het eraan toe. En toen, toen werd die, ja, die John de Mol dus heel erg boos. En zei, jonge dame... Heeft dat, je opgeweld? Ja, ik kan me dus niet meer Volgens mij wel. Of, of ge gemaild. Maar, of durf je nou niet te zeggen? Nee, helemaal niet. Maar de, de, de, soms... Uh, Volgens mij had hij me gebeld. Maar in ieder geval zei hij van, of hij heeft me gemaild... van uh, als je dit publiceert, dan maak ik je acteercarrière kapot. En het is ook gelukt. <lacht> ja, daarna was ik nergens meer welkom. En je welkom. modellencarrière is ook <lacht> ja. mislukt. Nee, maar het um, was wel ook voor mij een soort einde van de acteercarrière. Nou, je beschrijft daarin dat je eigenlijk vrij... Uh, uh, als een rebel, als het ware besluit van ja, dat. De, de, oh, ik ga gewoon. Want je hebt gepubliceerd. Ja, was niet een landelijk blad of zo. Maakt niet maar. uit. Je hebt gepubliceerd. Ja, dus nou ja, ik merkte gewoon steeds meer onvrede met dat acteren. Omdat je dus zo op je uiterlijk beoordeeld werd. En, en, en omdat je dus je eigen stem was niet zoveel. Waard. En je komt in zo'n onuitputtelijke pool van, van, van uh, meisjes. meisjes terecht. En, dat, en ondertussen was ik net begonnen met studeren. Dus ik, ik, ik, ik ja, dat ging... Ik die bewuste die ja. ging gewoon door. Ja. Ja. Er wordt nog steeds gevoetbald. Rachna Niemeyer. We kijken naar PSV tegen Rode JC. 54 minuten gespeeld. En wat gebeurt er toch allemaal met de topclubs in Nederland? Want het staat nog, twee, nog steeds 2-0. in het voordeel van de ploeg uit Kerkrade... En dat in het Philipsstadion in Eindhoven. Aan de rechterkant de invaller bij PSV. Mag nu spelen. Maher, lage voorzet naar Toivonen. Zijn concurrent die dus ook nog in de ploeg staat. Vanaf een meter of vijf tegen een been van een Roda-verdediger. Aangespeeld bij de eerste paal. Klein kantje voor PSV. Dat ook schoten loste in de tweede helft. Dus uh, van de wedstrijd met Toivonen en Matafs allebei van een meter of twintig. Een metertje naast het doel van Philip Courto, de Roda-keeper. PSV heeft net als in de eerste helft veel de bal. Is wat slordig voor het doel en dit was dus een ja, behoorlijke mogelijkheid dan voor PSV. Dat achter staat naar doelpunten van Fledderens in de 18e minuut en Hupperts in de 37e. Wat is er aan de hand met PSV dat in de competitie al drie keer verloren in de afgelopen weken. Alleen maar wist de winnen van het kleine RKC en hier de ingooi snel genomen door Willems. De achterlijn gehaald door Schaars maar die houdt de bal niet binnen. Een keeperstrap voor Kouto, de keeper van Roda. Dat met 2-0 voorstaat in Eindhoven. En voorlopig lijkt het erop alsof die stand nog wel even op het bord blijft staan. Nog een dik half uur te spelen, 35 minuten in totaal. Maar PSV de ploeg van Cocu. Waar is dat elftal gebleven wat zo goed was tegen Milan in de maand augustus? PSV is diep weggezakt en heeft een groot probleem ook vanavond. Want Roda leidt nog maar een keer met 2-0 op bezoek in Eindhoven. Dankjewel, je wel, Niemeijer. We zijn uh, de finale aan het inzetten van, uh, van het gesprek met Sunny Bergman hier in Kunststof. Sletvrees, we kunnen na de uitzending nog uren door twitteren en tweeten en kakelen enzovoort. Want het is een onuitputtelijk onderwerp. Heel klein dingetje nog. De cover van het boek, je staat er prachtig op. Hand in het haaien, ligt op een bedje, kijkt ons aan. Prachtige vrouw ook. En toch heb je het een beetje moeilijk mee. En anders de mensen om je heen wel. <lacht> Te ja. mooi? Nou. Ik, ben, ik analyseer natuurlijk beeldvorming, dus ik, ik had zoiets van. Nou, te veel pitsp, hè, denk jij? Nou, nou, maar het is twijfel. Twijfel hoop ik. En, en, en ik heb, ik heb wel, wel een beetje wallen, dus ik. Je bent niet, uh, je bent niet helemaal opgeknapt of gefotoshopt. Nee. nee, ik had ook niet zoveel make-up op. Maar ik had wel zoiets, moet ik nou per se op de voorkant van mijn eigen boek. Maar omdat het natuurlijk een heel persoonlijk boek is... is het dan wel weer relevant. Ik vind ook dat je er prachtig op staat... maar ook prachtig op mag staan. Waarom niet? Nee, ja, dat mag ook. Ja. Maar ik had inderdaad van, van sommige mensen... die zeiden, nou doe je precies waar je zelf kritiek op nee, hebt. Nee, nee, ja. nee. de leer. Is okay. mijn onbescheiden mening. Jij gaat nu aan je tegel werken. Ik kan zeggen dat Sletvrees een, een onuitputtelijke bron... van interessante verhalen is. Kunt u lezen. U kunt natuurlijk ook naar de film gaan kijken. En die is 14 november op tv. En de derde in AI in Amsterdam. En zometeen in twee dingen. Annemarie Mark, zij is onderzoekster... en ze vertelt tegen Margreet Rijntjes alles over roofkunst. Nazi door nazi's geroofde kunst is dat. En de biokok Eero, Erik van Veloor, die praat met Margreet over eerlijk eten. Wat komt er op je tegel te staan? Sunny Bergman. Ik dacht van sletvrees naar sletpret. Sletpret? Ja. Heerlijk onderwerp, sletpret. Ja. <laughs> ben je nu eigenlijk klaar met je seksuele trilogie? Gaan we nu... Uh iets anders doen? Ik durf niet te zeggen dat ik er klaar mee ben, want straks kom ik met nog een Precies. film, maar voor even wel. Voor even, even helemaal klaar Ja. Ermee. ja. Leuk dat je er was. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dank mevrouw Bergman, dit was de aflevering 2721. Morgen praten wij met Hans Munsterman over zijn nieuwe roman Misha. Tot dan. Radio 1. Nee, stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Verandering is beweging. De omgeving is verschrikkelijk veranderd. Daar kun je geen, geen pijl op trekken. Zo erg is het geworden. De hele maand november in Holland Dok Radio. Verandering in woord en geluid. En op een gegeven moment is er één klein mini-insectje drone met een explosief erop... die op een huis naar binnen vliegt en dan eigenlijk explodeert op de nek van een de tegenstander. Deze week duiken onze radiomakers in de wereld van de oorlogsvoering en de stadsvernieuwing. Dat was helemaal totaal niks. ik heb maar een puinhoop. Zondagavond tussen 9 en 10 in Holland Dog Radio. Het zullen uiteindelijk mensen zijn die dan ook tegen die robot zeggen van ga maar oorlog voeren. Verandering. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Lees Roundhay, Tuinscène. De nieuwe roman van ACO-literatuurprijswinnaar Marente de Moor. Een historische roman over de opkomst van de moderne tijd... over herinneren en vergeten. De nieuwe Marente de Moor. Ook verkrijgbaar bij uw Libris Boekhandel. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van...